Nederlandse vrouwen met een pipborstimplantaat... stellen via ziekenhuizen en privéklinieken aansprakelijk voor de geleden schade. Dat meldt het AD. Ze vinden dat een patiënt erop moet kunnen vertrouwen... dat artsen weten welke medische hulpmiddelen ze moeten gebruiken. Zo'n 1400 Nederlandse vrouwen hadden een pipimplantaat... die ze moesten laten vervangen omdat ze konden scheuren en lekken. De Franse producent is inmiddels failliet, net als de importeur in Nederland. Daar kunnen de vrouwen dus niet terecht voor een schadevergoeding. Eerder stelde ze een Duitse instantie aansprakelijk die de slechte implantaten goedkeurde.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 De politie krijgt steeds meer meldingen over verwarde mensen. Vorig jaar steeg het aantal van 53.000 naar 60.000. Voor het eerst heeft een Japans bedrijf in het openbaar zijn excuses aangeboden aan Amerikaanse krijgsgevangenen. Zij werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet als dwangarbeiders. Een bestuurder van Mitsubishi Materials zei tijdens een ceremonie in de Verenigde Staten dat het hem speet. En een van de laatste nog levende dwangarbeiders van toen accepteerde de verontschuldigingen. De Japanse overheid heeft in 2009 zijn excuses aangeboden aan Amerikaanse krijgsgevangenen, maar Japanse bedrijven hadden dat tot nu toe niet gedaan. Het weer, in het zuiden bewolking en plaatselijk wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt in de ochtend de zon geregeld. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Morgen komt in het oosten eerst nog een bui voor. Verder blijft het droog en wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers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 TV GVM Text TV op kanaal 45 CFM Gee This is mystery This is magic moment A puzzle to me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 Thinking of me when you cut. Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me.